Met het, NOS -journaal. het is opnieuw een chaos op het spoor in de Transtad. Er zijn wisselstoringen en we de bovenleidingen en er staan defecte treinen op het spoor. In Utrecht is de dienstregeling aangepast. Er rijden geen intercities van en naar een station, wel rijden twee keer per uur een stoptrein. Er staan honderden gestrande reizigers in de stationshal van Utrecht Centraal. Ook het autoverkeer heeft last van de kou. Wegenwacht draait overuren en verwacht vandaag 6000 pechgevallen. Meer dan twee keer zoveel als normaal op zaterdag. Veel automobilisten stranden omdat hun accu de kou niet aankan.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 Het weer volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Morgen in het uiterste westen wat lichte sneeuw. Het gaat dan harder waaien. En smiddags wordt het min 2 tot min 4 graden. Ook de dagen daarna blijft het koud. Dit was het NON. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15 Gorkum richting Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-IJsselmonde 2 kilometer. Bij IJsselmonde zijn drie rijstroken dicht daar zijn vrachtwagen met aanhanger geschaard. De N218 Europoort richting Spijkenisse is dicht bij de aansluiting met de A15 dat heeft te maken met de gladheid. Tot zover de verkeersinformatie. ZE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 Like you do. perfect perfectly simple. The meaning is clear. Don't ever stray too far, and don't disappear. wacht sneeuw heen zijn we de studio van CFM aangekomen. Jazeker. Een hele goedemiddag. Het is even na twee uur. Je de ABC en Be Near Me. -F -M. voor Zandvoort en de regio. En even na twee uur betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert-Jan. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom live vanaf een zonnig en wit gesneeuwd.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 Kajoet. Uh, rond de klok van kwart voor vijf. Het gedicht. Ja, en het, moet natuurlijk, het wordt natuurlijk een heel heel mooi gedicht. Want het gaat natuurlijk over winterse tafrelen, Zoals u gewend bent vanaf. De diverse schilderijen. Waar, met al dat mooie tafrelen Met wit en schaatsers. En noemt u maar op. Dus echt kwart, liefhebbers van het gedicht van de week. Kwart voor vijf. Opgelet. Want dan komt hij weer. Uh, verder. We zouden gaan voetballen vandaag. Maar het zal u wellicht niet zijn ontgaan. Dat het uh, amateurvoetbal allemaal is afgelast. Dus Joop Fres uh, heeft vandaag een, een vrije dag. Het laatste uur hebben we natuurlijk uh, uh, uitgebreid. Nog uh, nieuws uh, omtrent de autosport. Uh, morgen grote activiteit op het Cibic Park Zandvoort. De vier uur race al daar. En nog uh, veel meer lokaal nieuws. Dus, en natuurlijk veel muziek. Dus ik zou zeggen, blijft u gezellig luisteren op deze zonnige winterse zaterdagmiddag. En we gaan lekker schaatsen vandaag, uh, Albert-Jan. Want we hebben twee ijsbanen. We hebben twee ijsbanen. Ja, ik ja, heb gehoord. eentje naast uh, de Oude Halt. Ja, klopt. In Oud-Noord. En, uh, Oud ja. en uh, uiteraard uh, bij het gemeenschapshuis. Ja, en die gaat morgen. Het voorheen gemeenschapshuis. Die, die, He, we ik, als ik het goed begrepen heb, gaat die morgen open.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 www.zfmzandvoort.nl Play those silly games, and yet I want you, girl They say we were an item, my thoughts I'll try and hide them Yet I need you, but when we get down to it, I just love the world Lekker blokje van twee achter elkaar op deze sneeuwzaterdagmiddag in februari. Yo, dat is de Adel en Turning Table uit de Eurobreakdown, Breakdown de hitlijst die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf hoort. En erachteraan Valley, Jackmaster, Funk en Love Can Turnaround. We hebben weer een berichtje voor je, Albertjo. Ja, uh, en dat gaat natuurlijk even, de combinatie Zandvoort en Wilrennen.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 ja, die Rooi kan je wel bij hebben, die, die vertalen alles in het Nederlands. Nou, Nederland een Nederlandse raadje plaatje dan, uh, dan gaat het helemaal goed komen volgens mij.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 Shop the sheriff. But I didn't show the deputy. With the sheriff, <laughs> but nice, I the sheriff, I'm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 Bijna elk jaar treedt hij op bij De Vrienden van Afstel, zo ook uit de afgelopen editie 2012, ook met dit nummer wens Summer We hebben het over Van Velzen.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 Goed, binnenkort uh, kunnen we dag en nacht uh, door het centrum van uh, Zandvoort uh, via uh, camera's uh, de zaak uh, volgen. Want op donderdag 26 januari vond in het raadhuis een bijeenkomst plaats over de praktijkproef sensornetwerken van de korpslandelijke politiediensten. Uh, het KLPD was op zoek naar een gemeente waar deze proef goed uitgevoerd zou kunnen worden en uiteindelijk is de keuze op Zandvoort gevallen.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 Dat lijkt me wel leuk, al die belden zijn op televisie. <laughs> ja. Geweldig. Hey, Kanaal 40 ik... trouwens, digitaal kan je naar CFM TV kijken. Hier is Video Kilt, de Star. Ik hoorde you on the wireless back in '52. Lying awakened and the tuning in on you. If I was young and.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 informeer hiervoor bij uw dierenarts of anders naar de dierenbescherming afdeling Noord-Holland-Zuid 5 in Zandvoort graag tot zo meteen voor het volgende uur Zandvoort op zaterdag en hier is Love is in yeah, Love is in the air every And it's there when I look in your eyes Love is in the air